Bout met het NWS-journaal. Er is volgens AstraZeneca geen aanleiding om te denken dat mensen die met het coronavaccin van de farmaceut zijn gevaccineerd... een verhoogd risico lopen op trombose. Het bedrijf heeft geen bewijs daarvoor gevonden na onderzoek van gegevens van ruim 17 miljoen gevaccineerden. Een aantal landen is tijdelijk gestopt met AstraZeneca na berichten over bijwerkingen. Nederland gaat ermee door. Bij de demonstratie tegen de coronamaatregelen op het Malieveld in Den Haag zijn 20 mensen opgepakt. Er waren te veel demonstranten dan toegestaan. Die zouden zich bovendien niet aan de coronaregels hebben gehouden. Toen ze niet vertrokken na een oproep van de politie, voerden de MA charges uit. Het gingen ze nu en dan hardhandig aan toe. De CDU van bondskanselier Merkel heeft volgens Exitpols fors verloren bij verkiezingen in twee Duitse deelstaten. In rijnland palts vallen de Christendemocraten terug van 32 naar 27 procent. En ook in Baden-Württemberg verloren ze enkele procenten. Tot voor kort leek de CDU opnieuw de grootste te worden, maar veel Duitsers zijn ontevreden over het coronabeleid. Bij demonstraties tegen de staatsgreep in Myanmar zijn volgens de staatstelevisie vandaag zeker 38 demonstranten gedood. Sinds begin februari gaat de bevolking dagelijks de straat op. De ordentroepen grijpen hard in en drijven betogers met geweld uit elkaar. Bij een politieactie in Spanje tegen een drugsnetwerk zijn 12 mensen opgepakt. Het netwerk sluiste cocaïne uit Colombia door naar onder meer Nederland. Er werd 600 kilo cocaïne in beslag genomen. Met een overwinning op Pek heeft Ajax de voorsprong in de Eerdivisie op PSV vergroot. Het werd 2-0. Het verschil met PSV is nu 8 punten. En Ajax heeft bovendien een wedstrijd minder gespeeld. PSV Feyenoord eindigde in 1-1. Vitesse won met 3-1 bij Utrecht. En VVV Venlo verloor met 1-3 van Fortuna Sittard. Het weer nog vannacht buien. Later klaart het vanuit het noorden op. Het koelt af tot zo'n 4 graden. Morgen zon en stapelwolken met soms nog een bui. En dan een graad of 9.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 Welkom terug bij Peaceful Radio Show 1429 hier op ZFM. Dave Stuart Jones. Ja, dat is een bekende naam. Een man die eigenlijk al, ik denk, meer dan 20 jaar rondloopt in de New Age muziekwereld. En hij heeft nu een album gemaakt samen met Bob Gessie. Gessie, ja, ik weet niet precies hoe je het uitspreekt. Dus het heet in ieder geval The Day in the Sun. En, um, nou, dat is opmerkelijk, want Stuart Jones heeft uh, zelden eigenlijk met andere mensen samengewerkt. Maar goed, elke dag het of tenminste eens moet de eerste keer zijn, natuurlijk. Op piano, Ed Basel, als nummer 2 met Homecoming. En die, het is dan weer een nieuwe. ...adviest voor dit programma. Al Kroemer Khan, ik had het al in het vorige uur over op 3 en 5. En um, dus ook dit uur weer volop aanwezig. Uh, goede bekende. Wat ook een goede bekende is, is Asher Queen op 11. En um, die uh, Heal Your Heart heet dat album. Het is een mooi album. En... Um uh, en Asher had in ieder geval in het verleden buitengewoon veel inspiratie. En maakte het ene album naar het andere album. En uh, hoewel het niet een al te makkelijke man was voor anderen. En waarschijnlijk ook niet voor zichzelf. Die uh, was hij toch heel productief. We sluiten af met Gio Arie. En um, weer een lekkere, langer trek. Dus ik hoop dat er wat tijd over is om uh, wat meer van hun muziek te laten horen. Peacefulradio.info, daar vind je de playlist. En dit programma zonder gesproken woord. Terug twee uur lang, lekkere non-stop muziek. Veel luisterplezier.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 Some peaceful radio. Please visit my website at johnottott.com. That's johnotott.com.